Rachid Finch met het NOS Journaal. De Nederlandse mededingingsautoriteit legt de landelijke huisartsenvereniging een boete op van bijna 8 miljoen euro voor het beperken van de vestigingsvrijheid. Volgens de NMA adviseert de vereniging haar leden alleen een nieuwe huisarts toe te laten als de gevestigde huisartsen dat daarmee eens zijn. De kans zou daardoor groot zijn dat een nieuwe huisarts geen eerlijke kans krijgt. LHV gaat in beroep tegen de boete.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 Hij werd ervan beschuldigd dat hij seks had gehad met een mannelijke assistent. Maar volgens de hoogste rechters is, dat, is het dna bewijs onbetrouwbaar. Ammar werd beschuldigd nadat hij het verrassend goed had gedaan bij de parlementsverkiezingen. In het voortgezet onderwijs wordt vandaag gestaakt. Leraren protesteren tegen de verhoging van het aantal verplichte lesuren en de inkorting van de zomervakantie. De actie is georganiseerd door de vakbond Leraren in Actie. Die verwacht dat zo'n 1500 leraren op het plein in Den Haag komen demonstreren. De lerarenstaking duurt drie dagen. In Tucson, in de Amerikaanse staat Arizona, is de schietpartij van precies een jaar geleden herdacht. Er kwamen toen zes mensen om het leven. Congreslid Gabriel Gabrielle Giffords raakte zwaar gewond doordat ze in het hoofd werd geschoten. Giffords leidde het laatste deel van de herdenking waarin zij en het publiek trouw zwoeren aan de republiek. Giffords verschijnt zelden in het openbaar en heeft moeite met praten. Het weer bewolkt met af en toe een beetje regen of motregen. Het wordt vanmiddag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Soeterwoude, 2 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 2. A15 naar Europoort bij de Botlektunnel, 2. En de A20 Rotterdam richting Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Nieuwerkerk aan de IJssel, 5 kilometer. En dat komt door een ongeluk.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 Vooraan, terwijl ik nu alleen maar denk ah, Wat zij je hier om wereld Zeg maar wat je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 FM. V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 Game two.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 What? I'm <laughs>